Er is de laatste maanden intensief gewerkt aan de uitwerking en momenteel wordt er de laatste hand aan gelegd, schrijft lokale burgemeester Ollongrein in een brief aan de gemeenteraad. De provincie Gelderland meldt dat er een wolf is gezien op de Veluwe, waar precies wil de provincie niet bekendmaken. Op basis van fotomateriaal hebben experts van wolven in Nederland en Duitsland bevestigd dat het om een wolf gaat. De provincie heeft terreinbeheerders gevraagd om op te letten of ze sporen van de wolf zien, zoals bijvoorbeeld uitwerpselen. In de Italiaanse stad Florence is een Spaanse toerist overleden... toen een deel van het plafond van een basiliek instortte. Brandweerlieden waren snel ter plaatse, maar voor de man van 52 kwam hulp te laat. De gotische Santa Croce Basiliek blijft tot zeker morgen dicht. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht valt er wat regen. Ook morgen regen en veel wind. Smiddags wordt het wat droger bij een graad of 15. Het weekend is wisselvallig en fris.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 een hele mooie stem. Daisy Ducro, inderdaad. De dochter van Maarten Ducro. Die man die uh, bij de NOS de wieleranalyses uh, analyse, uh, doet. Bij de NOS, inderdaad. Heb ik gewoon gevraagd, ja. <laughs> ik kan niet anders zeggen, maar goed. Um, ja, je bent een sportliefhebber of niet. Maar hard on your arm. En die, uh, die versie heeft ze hier ook uh, laten horen. In een akoestische setting. En een stem. Boeh, daar, daar, daar, daar hebben ze het aan de overkant nog over, denk ik. Heren... Van Stilwave, welkom. Oh <laughs> ja, dat is denk ik. Nou, het is alweer een taakje terug, geloof ik, toch? Of niet? Ja, ja niet? Jaar, ja. ja, een jaar, denk ik. Ja, jaren alweer. En uh, mm -hmm. toen hadden jullie net de tweede EP uit. Ja, klopt. Ja. klopt. En nu staat er een echt album komen. Yes. Yes. Ja. eindelijk. Eindelijk, ja, want uh, daar hebben jullie toch wel heel hard uh, voor, uh, voor zitten, zitten werken en zweten, denk ik ook. He? Ja, ja. ja. link aangepoet <laughs> wel, ja. wel echt letterlijk zweten, want we moeten opname was het 25 graden. 35. ze is afzien. Ik zag ook nog een, ik op een gegeven moment ook nog eens een keer op een middag dat was een Instagram filmpje. En dat waren jullie live. En toen gingen jullie met de auto op stap. En toen zat ik ook mee te kijken. En ah, ja. dacht ik. Oh oh. Als dat maar geen Max Verstappen wordt. <laughs> ja, wie, wie zat er aan de stuur? Jij uh, Miguel Nee, nee, nee. nee. Ik, Marcel, ik zat er naast het filmpje te maken. Uh, oh, oh. Ja. Ja. Ja. Marcel, uh, ik Marcel was aan het reizen, Dus de kans was groot. Maar nee. is niet gebeurd. Het is niet, <laughs> het is niet Marcel Verstappen dus nu. Nee. Nog niet. Ga je je race halen? Want het was, was een je ook Daisy Ducro. Want die, moest, oh, die kwam hier ook vijf minuten voor achter kwam, kwam die binnen, binnen zetten. Maar we waren toch op tijd. Plek. Ja, jullie ja. ja, waren op tijd, ja. Dus, dat, dat, dat. Maar goed, uh, akoestische setting ging ook vrij vlot. Dus, de, dus uh, het was gelukkig dat we het ook uh, ja. goed op tijd uh, gehaald hebben. Um, Joris, de vorige keer was ik iets vergeten. De beschermheilige. Ja, de beschermheilige. Man. De beschermheilige van jullie in ieder geval. Was dat toch? Uh, dat klopt, ja. Dat is ene ene George Baker, geloof ik. Ja. Ja, waarom, waarom George? Waarom, waarom, hebben jullie hem als beschermheilige uitgekozen? Ja. Volgens uh, mij is het een vrij dadaïstische keuze. <laughs> <laughs> Jij zegt is het, het toch een beetje de link die jullie hebben nog met de jaren zestig of zo? Of, uh, <laughs> of wij zijn jullie gewoon een bewondering van de, de, nee. de, van de the Race of Hard Dogs, waar dat ook in zit? Nee, heeft gezet. Het, het is gewoon uh, die guitige kop van hem op uh, de hoes van dat de CD. Vooral. En wij hadden in Engeland iemand ontmoet. En dat was echt twee druppels water, George Baker. Ja, oh, nee. Echt twee druppels water. Ja? Ja. Dus wij uh, hadden heel even de impressie uh, dat het dat dat dat dat was. Ja, ja. <laughs> Goed, nou, ik zal hem even laten horen. Jullie beschermen eigenlijk jullie dus die George Baker met Little Green Bag. Woop. Oh, yeah. and ba Dat was hem, Ruud Houweling uit Zandvoort. Hij is niet de enige muzikant vanavond die uit Zandvoort komt. Nee, we hebben er nog één. Een. een band wel te verstaan. Bestaande uit Olivier Annemar, Anton Bol en Bas de Jong. Oftewel Triangle. Binnenkort gaan zij hun EP presenteren in het patronaat. Dus ja, dat betekent dat wij er ook wat mee gaan doen. En wellicht komen ze dan ook nog even wat toelichten over die EP. Dus dat sowieso... En over Ruud hebben we nog, nog iets. 29 oktober is hij met de complete band te zien. En te beluisteren natuurlijk ook in de grote kerk. The truth will set you free. Dat is het thema waar het om draait. Dat is ook het verhaal wat hij gaat proberen te vertellen tijdens dat optreden. Voor de, daarvoor hoorden we nog twee nummers: Veline en Naar de Maan. Veline, die we heel erg ondersteunen. We hebben er één keer hebben we dat verzuimd te doen, dat was afgelopen week. Toen uh, hebben we het een keertje overgeslagen. Maar nu staan ze er weer op. En daarvoor de beschermheilige van uh, de mannen die klaarstaan: George Baker en Little Greenback. En dat zeggende. Kijk ik even naar achteren. Want uh, volgens mij had ik het uh, zijn meester uh, gekregen. Van, uh, van de technicus Marcus van Dam. Dus ik uh, denk dat we zo langzamerhand een beetje klaar zijn. Uh, voor het eerste setje van twee nummers. Want het is de bedoeling dat we dus. Uh, uh, drie sets uh, uh, van twee nummers spelen Dus maximaal zes nummers Dus uh, ik zou zeggen uh, Zijn jullie er klaar voor, mannen? Uh, Kijken modder? hoe ver we komen nou, ik denk, ik denk vast wel dat je, uh, jullie ook nog, uh, nog wat ouder materiaal Dus ik neem aan dat uh, dat, er, dat er ook nog uh, wat. Oud, uh, het wordt oud en uh, nieuw. Oud en nieuw. Ik hoorde al iets over een, uh, een Japans automerk. Net hoorde ik al iets uh, voorbij komen. Dus ik, ik denk dat die ook op, op het lijstje staat. Dat is de single die we al een uh, tijdje hebben gedraaid uh, hier uh, bij, uh, bij ons. Uh, en ik denk dat we hem vanavond in de akoestische setting uh, gaan horen, zo waar. Ja, zeker. Ja, dat is. Uh, 19 voor Civic en dan de rest, wat er nog bij hoort. Dus uh, dat... Uh, ja. dat, dat, uh, dat, uh, dat de nummers zullen we later spelen. Ja, juist. Ik, uh, ik, ik... Ja, wat wil je zeggen? Oh, ja, dat, is, oh het is, uh, dat is meer een seintje van... Uh, ja, ja, ja, ja non-verbale uitdrukkingen. Helemaal goed. Uh, ik neem aan dat uh, de heren er nu uh, zo'n beetje klaar voor zijn... Ja. Ik zou zeggen, welk nummer gaan jullie als eerste spelen? We gaan een uh, nummer spelen, uh, de afsluiter van onze aankomende plaat. Oh? Uh, die is nog niet uit. Bespeken. Kijk, hebben wij iets, uh, <laughs> iets, iets wat. Het uh... is de allereerste keer ja. dat iemand, hem, uh, iemand anders dan ons hem gaat uh, beluisteren. Ja. Wauw! En op, op de plaat zit een nummer met heel erg veel synths en uh, heel erg Spooky. Maar hier hebben we eigenlijk meer de soort van... Uh, ...Late Johnny Cash-achtige vibe aangegeven. Ha! Voor ja. uh, ik, ik ben Ik ben heel nieuwsgierig. Heer Lammerhoer. Yes. Dit nummer heet uh, Kettle Black. Texture to your voice, there it comes. Frenzy in, in touch. Er zat inderdaad een Johnny Cash... Ja, twist zat er toch wel aan. Eh, jongens, zeker, zeker weten. Dus, ja, uh, iets meer western dan we normaal Ja Ja, ja dat maakt niet uit. Maar uh, die, zat er, die zat er heel duidelijk in. Uh, dus. ja. En uh, nu nieuwsgierig naar het uh, tweede nummer wat uh, eraan uh, gaat zitten komen. Kunnen we marble doen, jongens? Dus... Ja, dat kan zeker. Welke? Dit, uh, dit is een heel oud nummertje van ons. Oh. Um, het heet Marble. Het is nooit opgenomen tot nu. Oeh. Tot nu. Tot nu. <laughs> Wie weet ooit. Maar het is, het is, soms heb je van die, uh, van die liedjes en ja, dat klinkt misschien vreemd, maar die willen niet doodgaan. Oké. Okay. Dus dat zijn eigenlijk liedjes en die blijven altijd stikken. En ze komen voor some reason niet op de plaat terecht. Mm -hmm. Maar dan denk je daarna toch wel van ja, het is toch wel een verdomd mooi nummertje. Dus, uh, Ik ben heel nieuwsgierig. Ja? Ja. Dat is duurlijk. Fragile at the loose is so within me She screams for you and me Ja, ik moet altijd opletten, want er, is geen, er komt er nog iets achter, maar dat was niet het geval. Goed, dat waren ze. De kop is er even af van de heren van Stillwave. Nu tijd voor ook een band die in Utrecht hun EP uh, hebben gepresenteerd. Panday, en dat nummer dat heet uh, Bigger Boats welkom natuurlijk. Ja, ik ben de eerste. Sociaal mee, sociaal mee. We springen allemaal die taal, briljant en geniaal. Sociaal mee, so sociaal mee. Niet te zeggen triviaal, want wij zijn sociaal mediaal. Sociaal mee, media, so sociaal mee. We springen allemaal die taal, briljant en geniaal. Sociaal mee, so sociaal mee. Niet te zeggen triviaal, want wij zijn sociaal mediaal. Nederlandstalige hiphop en ze komen uit Herugewaard en ook uh, dit jaar zullen ze weer mee gaan doen bij de Rob Agda Award uh, van, uh, van 2017 en 2018 en sociaal, mediaal ja dan uh, denk ik aan uh, een soort uh, smartphone en dan zit iedereen weer voorover gebogen van uh, de laatste likejes en noem maar op hebben jullie ook al wat likes binnen gehad jongens of niet vanavond ja, leuk bruggetje dus, uh, dus uh, ja, goed, maakt niet uit Um, de, het album. Want ik, uh, ik heb me natuurlijk al razendsnel lopen voorbereiden vandaag. Maar ik ben even kwijt uh, van wanneer dat de presentatie is van het album. Ik geloof al uh, vrij snel. Ja, die is op 3 november. Vrijdag 3 november in de Echo. De Echo, Ja, in dat in is een echt? mooie zaal. Daar ben ik er één keer geweest. Dat was met uh, Rupert Blackman destijds. Oh, okay. ja, oké. Dus uh, uh, uh, we gaan hem lekker volmaken. Lekker wees wees, hoppen, denk Wees, ik. wees wel, welkom. Ja? Ja, ja, ja. Nou goed, ik, euh, ik ben een, een beetje een armzalige euh, postbezorger. Ik euh, moet, euh, moet een beetje leuren met mijn geld. Dus dat wordt een beetje lastig. Dus pin euh, dus, euh, me er niet op vast. Ik beloof weinig. Dus, euh, okay. dus, maar euh, ja, want, want nu, nu gaat het, uh, het gro grotere werk beginnen en een compleet album uh, afwerkt. Ja. ja. Ik, ik, ik euh, zit me af te vragen. Wie hebben er onder andere achter gezeten? Want de geluidsman weet ik in ieder geval wel. Ja, dat is Juriaan geweest. Ja, Jur en ik <laughs> weet nog Sioke. dat wij hier de laatste keer waren. Ja. En toen hadden wij net een gesprek met Juriaan gehad. En ja. toen hadden we eigenlijk net een soort van kort gesloten van... Met Juriaan. Hé, hey, we gaan met Juriaan Sielke. Ja. <laughs> gaan we aan het album werken. Ja. En toen kwam jij, toen we hier waren, toen zei jij... Weet je wie bij jullie goed past? Juriaan, Je moet die Juriaan een keer proberen. Ja, en, uh, nog een leuk verhaal over Juriaan gesproken. Ik had in het uh, voorjaar van, uh, van dit jaar, uh, helemaal aan het uh, begin van dit jaar... Uh, kwam mijn oudste zus over. En mijn oudste zus uh, woont in Australië. Hey. En die zegt op een gegeven moment uh, van... Nou, ik uh, kom naar Nederland. Waarop? Ene Floris Zielken.' Daar zit hij al. Die zei op een gegeven moment, ben je weer live te bewonderen? Ik zeg tegen mijn oudste zus, uh, wie is die Flor Floris? Ja, uh, dat is een oud uh, vriendje van mij. Goh, dus ik aan jullie aanvragen. Zeg, wie is Floris? Ja, dat is mijn oom. Ik zeg, nou, dat is lekker dan. <lacht> <lacht> ik kent die mijn oudste zus. Dus, uh, Wat grappig. Ja, dat is weer heel grappig. Dus, uh, hij zit overal. Ja, hij zit overal. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> het, is, uh, het is weer bizar. Zo, zo eng is die muziekwereld dan ook weer. Ja. Uh, yep. <lacht> Maar goed, ik, uh, ik heb begrepen dat hij dus uh, de, de, de mastering uh, gedaan heeft. De mixing, dit. de, de ja. recordingproces. Samen ook met trouwens uh, Iwen Lego. Ja, had ik gezien, klopt. Ja, ja. En, en, hoe uh, ja, ja. weken, drie weken in de studio gezeten en drie weken daar geleefd, geslapen. En, uh, en noem maar op. Oh, maar. <laughs> gebouwd? Uh, ja, en nog. <laughs> gebouwd? Laat <laughs> <Nee. laughs> die het maar niet horen. ik nog, heb uh, nog iets. Um, want uh, wat waar ik nou vragen? Want ik ben ineens van mijn Apropo. <laughs> uh, ik weet het alweer. Die 194 Civic. Want ja. ik heb me laten vertellen, dus, dat is dus uh, echt gebaseerd op een auto. Ja, ja. toen wij wat hier net u... aankwamen. Ja, wat hebben we. Oh ja, is dat die auto? Dat is die auto. Dat is die auto. Dat is die auto. <laughs> dat is een rood hok. Ja. Een rood Japans hok. Ja. Waarom, uh, heb je een, uh, waarom hebben jullie daar nou een, uh, een, een liedje over geschreven? Omdat hij uh, jullie overal overal naartoe brengt? Of, uh, is ja, dat nee, een... dat, is, dat is zo, ja. Nee, ik heb die auto... En George Baker kunnen... kijkt mee, natuurlijk. <laughs> ja, George Baker <laughs> is er altijd bij. De George Baker's today staat altijd op een dashboardkastje. Ja, ja, ja. Uh, ja, ik, was ik was die Was dat ook die opname die jullie uh, destijds op Instagram ja, hebben? Ja ja ja, ja, die ja, ja, ja, ja, ja. Hij is van je opa geweest. Ja, klopt. Ja. Ja. En uh, ik weet niet, uh, wij konden nogal een auto gebruiken. Dus wij, hebben heel veel, wij zijn heel vaak naar Engeland ook geweest in die auto. En dat was uh, vrij krap. <laughs> <laughs> maar wel ook heel gezellig. Ja, dat geloof ik graag. Ja. Um, goed, dat is uh, dus even over uh, de Civic. En uh, mm -hmm. dan hebben we natuurlijk ook nog... Uh, Flies on the tracer, she flies the tracer. Ja, dat bedoel ik. Ja, maar die spelen we niet vanavond. Nee, dat weet ik. Maar wat is dat? Uh, hoe is dat nummer ontstaan? Maar dat was de eerste single. Dat was een, be ook een beetje de eerste single na tijden. En uh, dan had je ervoor, had je er ook nog eentje. Ja, we hadden daarvoor Cradle. Cradle, en ja. dat, uh, dat is eigenlijk uh, de openingstrek van het album. Aha. En wij dachten dat wordt de track waarbij we eventjes laten zien. Even eens een klein ja, snufje laten ruiken aan iedereen... om te kijken van, oh, hoe wordt die plaat nou? Mm. En in september is She flies Tracer uitgekomen... voor het echte werk. Ja. En uh, ja, wij, wij waren eigenlijk heel erg veel bezig met, uh, met kleine samples. En dat zaten eigenlijk in. Michael had zijn mobiel gepakt. Mm -hmm. En die ging er YouTube-filmpjes op afspelen. En dat ging hij door zijn gitaar doen. Oh. En toen dachten we, dat klinkt oh, best dat wel, klinkt vet. wel vet. <laughs> ja. zo, zo is dat nummer ontstaan. Ja. Dan nog iets anders... Ik, uh, uh, jullie, uh, bij de laatste keer zeiden jullie, er is één bind, daar moet je zeker op letten. Die staat er vanavond weer op, want die uh -huh. heeft uh, onlangs een uh, nieuwe single uitgebracht. Ik ja. ben bij de optreden geweest in het Vondelpark. Ik heb een Goed. beetje houderig opgesteld, uh, want uh, is zoiets, ja, daar ben ik even heel, uh, heel eerlijk in. Ik ben, en ik stel me ook even kwetsbaar op. Maar dan ben ik een onhandige lul en dan kan ik dus niet uh, gewoon een gesprek voeren met Johanna. Dat is, uh, dat is een, beetje, een beetje raar gelopen. En uh, die denkt, wat voor een rare kwast is die. Uh, die <lacht> al dit dus uh, ik heb er ook voor, van mijn gevoel is het een beetje, een beetje, uh, een beetje raar gelopen. Maar on, ondanks dat. Het ligt aan mij. Dus, dus, dus als Johanna zit te luisteren... Uh, ik neem hier even de verantwoordelijkheid voor me, Want dat is een ik, beetje mijn, uh, mijn aard. Een beetje. Ik ben dan een beetje een verlegen type... die dan uh, niet weet hoe die het gesprek moet beginnen. Dus, okay. En uh, met een microfoon hier uh, lullen... dat is makkelijker. Dus, uh, mm. dus, uh, maar uh, zij heeft uh, natuurlijk bij jullie... in de Sugar Factory geloof ik. Uh, bij ja, dat ja. ja, dat is ook al een tijdje geleden. Dus volgens mij uh, vorig jaar ook geweest. Ja, ja. ja. in mei. Bij de EP-presentatie van The Heim. Ja, ja, ja, en uh, volgens mij wordt het uh, goed opgepakt wat ze doet. Ja, dat uh, heb dan. ik wel. Anders, uh, anders zie ik wel, want uh, die Silver and Gold, daar hebben we al uh, ruim twee tracks van gedraaid. Natuurlijk The Night en Silver and Gold zelf. Ja. En nu gaan we hem. Daar is die weer. <laughs> Breaks My Heart van Jo Marches. the range i thought we were immune to strain here to stay forever and ever with everything locking it in i said it and i meant it didn't live it regret it not looking so lucky without you now freaking out i promise to keep my head down somehow trying to not look like a fool like i do and how to make it up to you I'm <laughs> Tisztity heet het uh, nummer, uh, of tenminste het album. En dit staat er niet op. En dat is uh, States Republic. Uh, de video uh, heeft hij deze week. Sterker nog, uh, geloof, uh, sinds maandag staat hij uh, erop. En dat uh, nummer dat heet Bigger Than We Know. En achter States Republic huist uh, Corian De Graaf. En uh, hij heeft uh, al uh, wat uh, prijzen gewonnen in uh, de onafhankelijke Amerikaanse. Uh, Muziekindustrie, Dus dat, uh, dat is op allemaal overkomen. Uh, daarvoor Joe Marches uh, met uh, Breaks My Heart. Het is weer uh, ouderwets een uh, beetje pop noir. Ik zou bijna zeggen dat het is, uh, ook een beetje de, de manier waarop uh, stilweef uh, onze vrienden die uh, nu in de studio zijn. Uh, het zijn ook uh, eigenlijk een beetje geestverwanten denk ik eerlijk gezegd ook. Ja, daar komen we zo direct nog in het volgende uur op. Maar nu gaan we nog, uh, nog op naar het nieuws van uh, 9 uur. En dat doen we met Danella Smith Band in The Fake Fake Trees. Makes us cruel, not kind.